Morgen behandelt de Tweede Kamer de plannen van minister Plasterk. Die heeft adviezen gekregen van de commissie Brinkman over de toekomst van de noodlijdende krantensector. Plasterk vindt onder meer dat de publieke omroep beeld moet leveren voor de websites van de kranten. Maar volgens RTL is dat marktvervuiling omdat er belastinggeld wordt gebruikt voor steun aan commerciële bedrijven. RTL wil dat de Tweede Kamer onderzoekt of de plannen in strijd zijn met Europese regels voor mededinging en staatssteun. De storing bij Vodafone is grotendeels voorbij. De meeste klanten kunnen weer bellen en sms'en. De storing ontstond even na één uur. De oorzaak was nog onduidelijk. Klanten in het hele land hadden er last van. In Utrecht en Nieuwegein konden de trams van Connection niet rijden... omdat de communicatie met en tussen de trams via Vodafone loopt. Ook de website van de telefoonmaatschappij was moeilijk bereikbaar. Air France KLM zit nu een jaar in de rode cijfers. Het afgelopen halfjaar was er een verlies van 573 miljoen euro. De Frans-Nederlandse maatschappij blijft last van de economische crisis. Verder had het bedrijf zich ingedekt tegen stijgende brandstofprijzen, maar die zijn tegen de verwachtingen in sterk gedaald. Het afgelopen kwartaal ging het wat beter. Air France KLM verwacht dat die stijgende lijn zich voortzet. Het Amerikaanse ruimteveer Atlantis is twee dagen na zijn lancering succesvol gekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. Atlantis heeft zes Amerikaanse astronauten aan boord. Ze brengen een grote hoeveelheid reserveonderdelen naar het ruimtestation. Op de terugweg neemt Atlantis een astronauten uit het ISS mee. Zij is dan bijna drie maanden aan boord van het ruimtestation geweest. Atlantis keert over negen dagen terug naar de aarde. Het weer wolkenvelden en vooral in het noord en oosten regen. In de loop van de nacht wordt het droog en koelt het af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en 12 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM Klassiek.